Of uur. met het NWS-journaal. 8500 oudbezorgers van postbedrijf Cent... krijgen alsnog compensatie voor gewerkte uren die nooit zijn uitbetaald. PostNL, dat Cent vorig jaar overnam... heeft een schikking van een paar miljoen euro getroffen met vakbond FNV. De oudbezorgers krijgen anderhalf maand salaris. De kwestie heeft jaren gesleept. Cent betaalde de gedupeerden minder uren uit... dan ze in de praktijk nodig hadden om de post te bezorgen... Inspectie SZW gaf het bedrijf daarom vorig jaar al een boete van 289.000 euro. Het kabinet moet wat doen tegen vakantiereizen naar corona brandhaarden. De Tweede Kamer heeft daarover een motie van GroenLinks en D66 aangenomen. Aanleiding is het plan van reisorganisatie Corendon om vanaf volgende week pakketreizen naar Turkije aan te bieden. Terwijl het overheidsadvies is om alleen noodzakelijke reizen naar Turkije te maken. De Tweede Kamer vindt dat een commercieel bedrijf niet zonder overheidstoestemming zou mogen beslissen om naar een risicoland te vliegen. De Westerschelde-tunnel in Zeeland blijft een toltunnel. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde tegen het plan om de tunnel tolvrij te maken. Het idee was om de tol te schrappen als onderdeel van het compensatiepakket voor Zeeland voor het mislopen van de marinierskazerne. Het voorstel van 50PLUS kreeg wel steun van onder meer de PvdA, de SP en Forum voor Democratie. De gevoelens van eenzaamheid en angst zijn bij veel mensen afgenomen sinds de coronamaatregelen werden versoepeld en er meer kan worden afgesproken, blijkt uit onderzoek van het LVM. Zeven op de tien Nederlanders hebben vertrouwen in de aanpak van het kabinet, maar veel mensen vinden het wel steeds lastiger om zich aan de anderhalve meter afstand te houden. Het weer: wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af vandaag. Vooral in het binnenland kan een bui vallen. Later vanuit het westen meer zon. Het is vandaag 18 tot 22 graden. In het weekend wisselvallig met veel wind en weinig zon. Dit was het NWS-journaal. ZFM. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland wat vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam, bij knopen Diemen zo'n 5 minuten. Dat komt door de afsluiting vanwege werkzaamheden op de A9 de Gasperdammerweg, die is tot zondagmiddag dicht. Op de A9 ook maar richting Amstelveen, bij knopen de Rottenpolderplein door de brugopening nu 10 minuten vertraging. Op de A10 de Ring Amsterdam-Noord, tussen Landsmeer en de Koentenol, 10 minuten vertraging. De rechterbuis van de Koentenol was even dicht, stonden stond een te hoge vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie.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 met uh, het nummer Drive By, lekker nummer. Ja, het lijkt om, vandaag graag uh, een speciale nostalgie. Ja, oh, no, no, nostalgische uitzending. Nostalgie. Oude uitzending. muziek. Maar jij hebt toch ook die playlist gevonden? Nou ja, inderdaad, Dat klopt. Ja, op uh, Spotify hebben ze wel eens van die uh, playlist die ze dan voor je maken. En uh, kwam ik van de week tegen een uh, playlist die de uh, beste nummers speciaal voor jou van de afgelopen tien jaar bij elkaar samenstelden. Nou ja, dan kom je dit soort nummers ja, tegen. Ja, dat was toch wel een goed nummer toen. Maar dan luister je het weer niet meer. En dan staat het onderaan in je playlist. En dan denk je, ja, oké. Okay. Ja, en dan komt hij soms voorbij als je hem op uh, shuffle zet. Dan ja. uh, denk je, oh ja, dat nummer. Ja, dat, <laughs> dat uh, inderdaad. Maar dit is dus een nummer uit 2012 alweer. Dat is alweer een tijdje geleden. En uh, ja, ik las laatst ook iets over tien jaar geleden, namelijk uh, het nummer Waka Waka van uh, Shakira. Hebben we hier ook een tijdje geleden wel eens gedraaid. Dat is de Pac-Man uitzending. Pac ja, oh ja, dat was in de Pac-Man uh, geluidjes. Maar um, hoe heet het? Dat die mensen in Zuid-Afrika eigenlijk helemaal niet blij waren met dat WK nummer. Zo niet dan? De, de, ja, omdat ze, ja, omdat ze het helemaal niet vonden passen bij hun land of uh, zoiets. Tenminste, oh, zoiets ja. las ik. Dat, dat het is eh, opvallend Maar dat is ook weer zo'n uh, zomerhit Die je eigenlijk toen alleen kon luisteren En nu kan hij eigenlijk niet meer ja, Ik vond oh, dat is wel heel fout oké. Okay. Ook al heb ik hem laatst ook nog een keer gedraaid oh, nee. uh, Tijdens de zomerhits uh, uitzending Dus ja okay. dus, uh, <laughs> Nee maar in ieder geval uh, De muziek is, uh, blijft wel uitleggen Het zie klein nog wel meer van die fouten nummers staan trouwens. Oei oei oei Over oh, Over het komende uur Oké okay, ja het komende uur. Ja, dat, nou, staat dus weer. dat is wel dat wordt wat voor mensen. Er staat weer uh, genoeg uh, ons te wachten. Um, gelukkig uh, maken Nederlandse artiesten ook nog uh, mooie muziek. En uh, onder andere een mooi nummer van DigiDex staat klaar. Um, gelukkig ben ik niet de enige. Hier is DigiDex met zijn nieuwste single. En uh, zometeen gaan we het hebben over 924 UFO-meldingen. Maar eerst dit. Hey Koen, hoe is het? Volgens mij gaat het goed. Yes, ik ben dankbaar wat het leven met me doet. Ik sta hier nu met jou onder een wolkenloze lucht. Zeg me, dit is toch de definitie van geluk. Maar ik heb vaak genoeg getwijfeld in het antwoord op die vraag. In deze rollercoaster soms omhoog en soms omlaag. Ik ging van heldere nachten naar donkere dagen. Maar gelukkig zit ik naast je. Vraag je hoe het gaat met mij? Kan ik alleen maar eerlijk zijn? Soms ben ik het even kwijt. Gelukkig ben ik niet de enige die het niet begrijpt. Misschien ben ik wel net als jij. Soms ben ik het even kwijt. Oh. Gelukkig ben ik niet de enige. Gelukkig ben ik niet de enige. Overal gezocht, is soms wat gevonden. Maar vaker wat gevonden als ik eigenlijk niet zocht En nergens in die tocht, maar vaak genoeg verwonden Dat als je niks verwacht het vanzelf al dat komt En ik was altijd aan het jagen, want ja het mag wat kosten Ik heb vaak genoeg gedacht dat ik het zelf al op kon lossen En vergad ik af en toe te praten Maar gelukkig zit je naast me Vraag je hoe het gaat met mij, kan ik alleen maar eerlijk zijn? Soms ben ik het even kwijt, oh Gelukkig ben ik niet de enige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 Gelukkig ben ik niet de enige. We zitten samen in die boot en dat weten we. Maken allemaal een fout, maar die vergeten we vandaag. vandaag, vandaag. Vraag je hoe het gaat met mij, kan ik alleen maar eerlijk zijn. Soms ben ik er even kwijt. Oh. Ja. Oe, dat is toch maar zo'n goed geluidje. Wat is dit uh, voor een overgang? We worden net Oei. natuurlijk, uh, gelukkig ben ik niet de enige van Digidex. Maar ik denk dat de aliens eraan komen. Oh oh paniek 2020 jongens, alles kan. Alles kan in uh, 2020. Zo ook in de eerste helft van 2020, 921 meldingen van ongeïdentificeerde vliegende objecten. Oftewel UFO's uh, gedaan bij het UFOmeld.nl. Nederland... Toen, nog, ja, toen ik ja. het las denk ik al, waar hebben wij een UFO-meldpunt? Een UFO-meldpunt, ja, er is voor alles een meldpunt uh, wordt er gemaakt. Uh, alleen al in de maand april deden 300 mensen melding van een UFO. Uh, de meeste meldingen werden gedaan in de provincie Zuid-Holland. Ja, misschien hebben ze daarop gemunt. Misschien een ja, uh, makkelijke landingsplaats, denk eens, ik weet ja. ja, wat zit er in, in Zuid-Holland? Ja, genoeg natuurlijk. Ja, dat uh, is er dan wonen uh... vooral heel veel mensen, dus misschien uh, zien ze hun ja, kans Misschien denken ze, dit is het moment, dit is het moment voor de aliens. Ja, volgens het uvalmeldpunt Nederland is een deel van de meldingen te verklaren door satellietlanceringen. En die uh, lijken dus op interessante verschijningen. Maar jij had dus laatst ook in jouw uh, straat zag je ineens een aparte kleur van de lucht. Ja, het was gewoon een of andere groot licht of zo. Ik dacht, wat is dit nou weer? Ja, ik denk het zal wel. Paar, paarse kleur? Ja, het was daar, want het werd wit wit. Toen was het paarse. Super, dat iedereen echt gek ben of zo. Maar uh, het is heel, heel apart. <laughs> Maar ja. dat, dat zijn van die rare dingen die je dan soms wel ziet. En dan heb je dus van die mensen die denken: UFO, UFO-meldpunt, gelijke melding maken. En ik denk van, dat nou, zal wel. Ja, ja, inderdaad. Ik wilde net vragen: heb je ook een melding gemaakt? Nee, ik heb maar geen wel, melding gemaakt, want ik denk het is, het is vast geen UFO. Maar het is uh, letterlijk een site, hè? meldpunt ja, ja, ik heb al eens gekeken. Punt, punt, NL. Uh, even kijken, ik pak nu even de site erbij. Oh ja, nog op 24 juni heeft iemand een pikzwart object met een bolle bovenkant zien vliegen. En dan maken mensen er ook helemaal een uh, tekening bij van hoe die eruit uh, zien. Dat, is wel, dat zijn wel echt uh, die mensen die hebben echt heel. Nou, dat, sorry, laat maar Ja, een interessante uh, invalshoek. Denk ik, ik, moet zeggen dat het wel een interessante. Uh, interessante bezigheid. Ik zag gisteren ook weer van Pauw Nieuws een, uh, een interview voorbij komen met uh, een, uh, een uh, flat earther. Dus mensen die geloven dat de aarde plat is. Nou, die geloven dan ook bijvoorbeeld in UFO's is een heel interessante interview. Echt heel interessant te ik, ja. ik vind het fascinerend ja, ik ook. hoe mensen daar op zo'n manier over kunnen praten. Ja, ik moet zeggen, kijk, wat ik, wat, ja, wat, dat ik het interview ook. Um, iemand die was gaan vertellen alsof hij ze gezien had. Ja, inderdaad. En, en ik ook... vind dat knap, want um, ik bedoel, ik denk dat die man het niet gezien had. Dat, dat, nee. al, dat lijkt me de logischste verklaring. Maar dat, dat sommige mensen. Ik vind het uiteindelijk ook knap dat mensen daar zo serieus over kunnen vertellen dan. Ja, en, en, en, en hij kreeg ook de vraag van, uh, wanneer zijn ufo's het beste zien? Ja, dan antwoordde hij met, ja, ufo's zijn er altijd. Ja, ufo's zijn er altijd. Ik moet ze nog zien. Nou, nou, nou moet ik zeggen, ik vind, met, met dat, dat soort dingen vind ik het wel, wel grappig om dat dus te zien. Want die mensen zijn helemaal echt, die, die geloven daar zo erg. En aan Ik ik vind het ook wel wat hebben, weet je. Kijk, want als wij, het woord ufo, denken we ufo, waarom is er een ufo-meldpunt? Maar die mensen zijn daar zo serieus over. Ik vind dat, ik vind, ja, ik vind dat wel best wel. Hè? ja. Ja, interessant. En ik denk, um, omdat even te, ook aliens, weet je wel, ik denk altijd wel dat er iets is. Natuurlijk ja, het wel iets buitenaars wel. leven. Maar of die ook, zeg maar, in contact staan met de aarde via de ufo's ik dat Ik heb het vervolgd dat ik laatst zo'n video gezien. Ik was laatst op zo'n zo YouTube, uh, dat je dan op een gegeven moment een video aanklikt En dan krijg je nog een video, nog een video. En dan krijg je op een gegeven moment dat het totaal niet meer wat je aan het kijken was. Ja. Maar het waren allemaal over Paradox. en toen kwam ik ook zo'n zo video tegen over een Paradox. Waarom hebben we nog geen aliens gezien? Ik okay. weet niet of het wel kanaal die was, maar het was best een interessante video. Maar het komt erop neer dat het uh, ja, blijkbaar heel moeilijk is om uh, te kunnen te wijzen. Yeah. Dat was uiteindelijk de conclusie van: ja, er is waarschijnlijk, als er al een beschaving is, nog geen één beschaving zover. Dat we, dat, ja, het is, het, is, het, is, het is, ja, ik weet niet. Het is interessant. Ik, ik vind dat het wel soms is interessant hè, om daar gewoon wat in te verdiepen in yeah, soort oh video's. ja, ja. Yeah, yeah. Om daar helemaal... Uh, ja, het is uh, super maar interessant. Maar ook met dingen zoals bijvoorbeeld die Time Paradox... was ik ook een keer zo'n video over kijken. kijk... is wel wat interessant. Ja, dat is... Uh... Ja, er is uh, op, ook nog in Noord-Holland op 20 juni... een uh, melding binnengekomen in Schorrel. Want bij het bekijken van de midzomernacht aan het strand... zagen vier personen twee heldere bollen van licht in de lucht. Eerst twee bij elkaar vlak langs de kust boven zee... En later er, vloog er nog één weg. Vervolgens kwam er weer één terug die achter de duinen bleef hangen. Uh, dat leken hun favoriete posities te zijn. Daar hingen ze tientallen minuten en dan vlogen ze weer even weg. We zagen de bol die boven zee hing ook een keer naar de plek aan de andere kant van de duinen vliegen. Naar een andere bol de plek boven zee in de Warnam. En er is ook, uh, aanrader om daar even op te kijken, ufomeld.nl. Uh, want mensen plaatsen er ook foto's en video's bij... van de dingen die ze dan echt werkelijk hebben gezien. Ja. En dat is best wel fascinerend om... te. zie een van, van zal, Maar ja, weet je, kijk, ik denk dan toch snel van, nou ja... Het zal, het zal wel. wel. Maar... Ja. Ik, eh, ik, vind, ik vind het leuk dat mensen er zo in op kunnen gaan. Ja, en het ik is ook. Uh, het, uh, in ieder geval leuk uh, misschien een beetje onserieus. Maar toch interessant. Nou ja, voor die man was het heel serieus op pony News. Ja. <laughs> die ook zeker kijken. We gaan naar uh, een sign from above, heel toepasselijk... van Lady Gaga en Elton John... Een interessante duo alleen al, dus daar gaan we even naar luisteren. Sign from above. Sign from Above van Lady Gaga, dus uh, samen met Elton John gezongen. Wat een apart einde trouwens. Ja, lekker ja, like, nummertje toch wel verder west. Maar wel een apart duo inderdaad. Maar als je daarover nadenkt, kijk, back in the day was Elton John eigenlijk net zo'n figuur als Lady Gaga. Natuurlijk een beetje. Uh, ja, inderdaad, een beetje dezelfde soort muziek. Nou, dezelfde soort muziek, dezelfde soort style op Perry, ja. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat heb ik, dat, dacht ik laatst eens over. Dat is eigenlijk niet heel lekker. Ik denk natuurlijk, Lady Gaga en Elton John, wat is dat nou? Die man is, wat is die oud? Die man in de zeventig. Ja. ja, dat is dan weer voor iets, maar op zich het is het toch best wel logisch. Dus, uh, dit is een interessante combinatie, Natuurlijk onderdeel van het nieuwe album van Lady Gaga. hoe heet je? Chromatica. Ook? Chromatica, ja. ja. Nou, ik weet ander... het, voor mij is het alweer een paar weken oud nu, maar. Uh, ja, misschien al een Het maand. nieuwste album van Lady Het jaar. nieuwste album, inderdaad. Ook onder andere een nummer gezongen samen met Ariana Grande. Rain on Me. Ja, natuurlijk. Hier ook al in de uitzending, natuurlijk. Uh, Toen je uitkwam, ja. Maar, uh, uh, we gaan nog even door naar uh, nieuws wat altijd ruimte heeft in onze uitzending: ruimtenieuws. Ja, inderdaad. Uh, want NASA komt met een uitdaging voor iedereen om een toilet te ontwerpen voor op de maan. Uh, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie is op zoek naar een nieuw ontwerp voor een toilet dat kan worden gebruikt in de ruimte en op het oppervlak van de maan. Daarvoor hebben ze een ontwerpwedstrijd uh, opgezet voor jong en oud. Uh, ja, het toilet moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet door een astronauten gebruikt kunnen worden op de maan, waar een lichte vorm van zwaartekracht is. En in gewichtloze toestand tijdens de ruimtereizen moet het ook functioneel zijn. Ja, dat is toch uh, Interessant. interessante hier. Dus het moet min, mag ook niet meer dan 15 kilo wegen met de zwaartekracht van de aarde. En wat andere technische dingen die ik best wel ingewikkeld vind. Even kijken, um, wat is het nog meer te ja, begrijpen, 60. is minder dan 70 watt stroom gebruiken. Ja. ja, het moet voor zowel vrouwen als mannen uh, toegankelijk zijn om Bijna te, elke toilet is gewoon toegankelijk voor vrouwen en mannen. Ja, maar ja, een ruimte toilet, hè. Ja, het ja, is toch een uniek apart, een, en, ja Het leuke is, je okay, het best ontwerp, kan het dus ook nog gewoon, uh, je kan je geld leveren. De hoofdprijs is volgens de site van NASA 35.000 United States Dollars. Dus wat zal dat hier zijn? Ongeveer 20.000 euro zag ik staan. in dat Ja, maar dat, oh. kijk, hier zit 20.000 dollar en ongeveer 8.000 euro. Dus je denkt dat ze het omhoog hebben gegooid, dat prijzen geld. Ze denken, nou... Koop, daar gaan we. Ja, inderdaad, en je kan natuurlijk je ideeën dan ook insturen naar NASA en uh, samen met de even kijken, Hero, Her Herox, dat is de innovatiestudio waar ze mee samenwerken. Uh, je kan nog je idee, je ontwerp insturen tot 17 augustus 2020. Dus uh, ja, ga allemaal ja, aan de slag. Dus als jij graag iets technisch ontwerpen, nou ga een wc voor NASA ontwerpen die in de muur is. Ja, nou hartstikke leuk uh, yeah. in ieder geval. <laughs> ik vind het, uh, dit, omdat ze op deze manier uh, daar uh, aandacht voor vragen, vind ik best wel grappig. Het is toch wel echt, uh, ja, het is ja. Het apart. Uh, apart is het? Ja, maar, maar goed, goed, ja, het, het is, toch, is natuurlijk ook nodig, en toilet op de ruimte. Dat is zeker waar, dat lijkt me toch niet echt handig nu. Nou maar goed, ik, dus als je de technisch aangelegd bent en je wil er wat mee doen, dan kan het dus nu de specificatie zijn op herox.com slash lunarloe slash guidelines, dus uh, ja, daar Dan is Dan kun je alle laten alles alles, uh, zien. Of als je dat niet wil ga je ook naar nu.nl gaan... en op de link klikken op het artikel van nu.nl. Ja, dat, uh, dat is even misschien een uh, korter linkje inderdaad. Ja. Uh, wij gaan weer door naar muziek. Alles nog fout nummertje. Ja, Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe. Ook een nummer uit 2011 of zoiets. Lang, lang geleden. Misschien kan hij nu niet meer... maar ja, we draaien hem toch hier op ZFM Stanford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 Ray Jepsen met het nummer Calby Maybe uit 2011 en ik uh, weet dat nummer nog maar al te goed en ik heb hem vandaag weer de hele dag in mijn hoofd nadat ik hem draai. Maar ja. um, dat je, ik had toen een Nokia, zo'n uh, kleine, zo'n zo uh, zo zo telefoon yes. nog met een toetsenbord erop. Hè? Ja, maar ja maar en, da, en daar kon je hem dan uh, op downloaden of zoiets of ja, dat kon was, je hem dan heen, opzetten. Heen heel daar, met helemaal, die oude telefoons. Was helemaal een ding en ook op de MP3-speler daar stond dit ja, of nummer ook. Op de iPods en zo. Dat, uh, ja. ja, Apple maakt nu voor mij geen iPods meer. Dat is toch wel jammer aan de ene kant. Ja, ja, ja. en je, oh, je had natuurlijk ook een MP4-speler. Die kon al 4-speler met... maar het waren allemaal gewoon ipod knock -offs. De iPod was gewoon het beste. Maar die was ook heel duur. Ja, ja en zoals nu nog steeds dingen van Apple uh, <coughs> ja. wat duurder zijn. ieder duurder. Val, maar in ieder geval dat nummer uh, Carly ray Jepsen... Ja, dat is eigenlijk een artiest waar je nu niet echt meer iets van hoort. En, uh, nee, ze zal allemaal nieuwe muziek hebben brengen, maar dat is dan weer zo'n one hit wonder. Die heeft één goed nummer, dat is dan, gaat helemaal viral. En ja. dan is het daarna echt klaar. Dus hebben we meer artiesten. Dat is het zonde, want... Uh, ja, 2011, dus Call Maybe, een soort eendachtsvlieg. Ja, ja, nee, ja, eigenlijk <laughs> al één nummer en toen was het klaar. Die is nu gewoon met, uh, met pensioen gegaan. <laughs> nee, ja, die is binnen, nee. Ja, die, die. Um, <laughs> uh, We gaan het even hebben over toerisme in Zand, voor dat uh, langzaam weer op gang komt. Want uh, ja... Vorige uur halen we het al even aan dat het uh, weer uh, drukker wordt natuurlijk. Uh, je ziet het op het strand, je ziet het in het dorp, het wordt weer uh, gezellig. En ook uh, afgelopen weekend natuurlijk met het zomerse weer. Of tenminste, ja, die dagen daarvoor. donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag was wat minder. Maar uh, in ieder geval met het mooie weer dat er ook weer files staan naar Zandvoort. En dat betekent dat er weer uh, bedrijvigheid is in de tent. En uh, ja, het uh, toerisme komt weer op gang. En sinds begin juni uh, zoeken toeristen Zandvoort massaal weer op. Veel hotels en appartementen zijn volgeboekt voor de gehele zomerperiode. En het uh, gaat dan ook uh, uh, weer de, de goed sinds een aantal weken. En vooral de Duitse toerist weet Zandvoort uh, weer te vinden. Uh, dat zegt Lana Lemmens van Zandvoort uh, Marketing tegenover N.A. Nieuws. In een reportage van NH praat, uh, praat, uh, praat uh, zij met uh, Lana Lemmens over de toeristenstroom naar Zandvoort die langzaamaan weer op gang komt. En uh, daar gaan we even naar luisteren. De Duitse toerist weet ons gelukkig gewoon weer te vinden. We merken dat de hotels, de appartementen... Uh, het gewoon ook gelukkig weer heel druk hebben. En echt een hoge bezettingsgraad. Na een heel stil voorjaar komt Zandvoort weer tot leven. De toeristen komen massaal naar het dorp om er vakantie te vieren. En daar zijn de hotels- en appartementenverhuurders maar wat blij mee. Dat is, uh, ik noem het maar booming... Uh, we hebben heel veel uh, geannuleerde uh, boekingen gekregen en sinds uh, eigenlijk een week of twee, drie uh, ja, hebben we het eigenlijk uh, iedere dag aanvragen. Dus ik zit uh, eigenlijk in de maand uh, juni, juli en een groot gedeelte van augustus weer helemaal vol. Het gaat uh, buitengewoon goed. Uh, we zijn uh, nu 3,5 week open. We zijn vijf maanden dicht geweest uh, wegens een renovatie van het hotel... Uh, wat ook uitliep uh, vanwege het coronavirus, maar 3,5 weken geleden open gegaan... en uh, we zitten eigenlijk elke dag vol. Dus uh, dat hadden we niet durven dromen. Het is echt heel fijn. Had je dat verwacht uh, twee maanden geleden, dat het zo storm zou lopen op dit moment? Nee, toen ik die uh, annuleringen kreeg, had ik dat niet gedacht. Ik had eigenlijk gedacht van, uh, nou ja, het is een verloren jaar... en ik ga het weer een beetje opknappen. En, uh, maar uh, het is weer helemaal terug. Een groot gedeelte van de toeristen in Zandvoort zijn Duitsers en die merken dat de coronamaatregelen zijn dan thuis. De meeste gasten of de meeste Duitsers die hier aankomen hebben een mondkapje op. En als ze eenmaal door hebben dat niemand hier een mondkapje draagt, gaan de mondkapjes af. Yes, I think with corona. It's... So it's okay. No mess, the people are laughing, not uh, so. Yes. <laughs> We waren hier vast drie maanden, vast We zijn fro dat we weer in de konden. Je hebt gewoon in Zandvoort heel veel ruimte. Het, hè, er zijn natuurlijk wel wat plaatjes rondgegaan dat het heel vol eruit ziet. Maar maak dan een foto vanuit de lucht en dan zie je dat mensen gewoon braaf afstand houden. En dat kan ook, want Zandvoort is eigenlijk heel groot. Met de vele boekingen voor de zomer ziet het er weer rooskleurig uit voor de ondernemers. Maar of het genoeg is, zal nog moeten blijken. Ik weet zeker dat er echt wel een aantal wat slapeloze nachten hebben. Niet voor nu, maar er komt ook nog een hele winter aan. Uh, dus het, we zijn er nog lang niet. Zandvoort is toch altijd een plaats waar je in de zomer het geld moet verdienen om de winter door te komen. Dus ja, het blijft, uh, het blijft nog steeds. Uh, ja, moeilijk. Maar uh, we, we zijn wel hoopvol. Ja, tot zover uh, de, die reportage van uh, Nieuws. Ook hoorde u Susanne Jansen van het Amsterdam Beach Hotel. En ook uh, Herman Bosman uh, kwam aan het woord, appartement houden in Zandvoort. Uh, ja. Het toerisme in Zandvoort. Dat is zeker te merken, ja. Het uh, wordt weer gezellig druk. Ook in, uh, natuurlijk vooral ook met de Duitse toeristen die hier natuurlijk al uh, jaren uh, Zandvoort bezoekt. Dat, uh, die komen ook weer uh, naar Zandvoort toe. Uh, de, hoe merk jij dat? Nou, ik liep vorige week zaterdag in het dorp. Druk, niet normaal. Uh, ik vind het wel <laughs> mooi dat je zegt. Ja, dat kan goed afstand worden. Gouden op het strand zal het echt wel zo zijn. Maar in het dorp merk ik er weinig van. Ja, nee, dat is gewoon natuurlijk de straten die we al hebben... die uh, lopen al snel vol als het uh, druk is. We hebben natuurlijk nu wel een mooie beleidingen in de Haltestraat van die uh, blauwe ja, lijnen ja, die je een blauwe, beetje ja. uh, op de weg moet houden. En daar is ook al veel uh, over te doen geweest. Want, ja, de, hoe vind jij dat er eigenlijk uitzien van die blauwe lijnen door het dorp? Ik denk dat ik het vooral een beetje overbodig vind. Uh, ja. Ik heb het, toch het idee dat mensen... Kijk, je kan lijnen zetten waar je wil, maar als de mensen zich er niet aan houden, houden de mensen zich er niet aan. En nee, en je, bijvoorbeeld een straat als de kerk naar beneden is ook niet echt een straat waar je uh, zeg maar rechts naar beneden loopt en links omhoog. Nee, dat kijk ik Je loopt gewoon een beetje... Ja, uh, ja. Ja, wat ik ook zeg, kijk, ik vind het, het is, je kan doen wat je wil, je kan alles proberen, maar op een gegeven moment gaat het toch nog om de mens zelf. En, dan kun je als bestuur nou ja, al zijn, als bestuur, of als uh, wat, wat die, die, die lijn gezet, de gemeente, denk ik. Ja. ja. Dan kun je ook niet meer doen. Kijk, het moet van de mensen komen. Als de mensen het niet willen, ja, dan kun je er als gemeente ook vrij weinig aan doen. Ja, inderdaad. Ja, ja wat je en, ook ziet, en... kijk, ook wel houden mensen vanaf. Er wordt ook niks aan gedaan. De, de vorige speciale dag waar ik het over had, zag ik ook handhaving lopen. Die liepen er gewoon tussendoor. Ja. Wat kun je dan doen? Dat is de vraag. Ik denk ja. dat het moet van de mensen komen. Als die het niet doen, doen die het niet. Nee. Dat is, uh, nee, Ja, inderdaad dat, uh, inderdaad, dat kan je zo zeggen. Ja. Ja. Um, ik heb uh, nu een nummer klaarstaan. En ik zei al um, aan het begin van het uur... dat u even uw Noorse woordenboek erbij moet pakken bij dit nummer. Uh, ja, soms kom je een nummer tegen. Gewoon als je de, de, de muziek aan het luisteren bent. En daar kwam deze ook ineens voorbij. En dat klinkt echt als een lekker nummer... Het heet uh, Ik is om die andere van Sondre Justad. En dan begrijpt u die titel al niet. Maar dat is dus een uh, zanger uit Noorwegen. Daar uh, super bekend. Ook al vele hits gescoord. Waaronder deze Ik is om die andere betekent uh, niet zoals de andere. En, uh, ja, het, het klinkt gewoon heel lekker als muziek. Dus uh, waarom zullen we dan niet gewoon draaien? En ja, de tekst uh, is gewoon een beetje een. Die moet je uh, er zelf bij bedenken. Die moet je er zelf bij bedenken. En als je de titel weet, uh, niet, uh, niet zoals iedereen. Uh, of niet zoals de anderen moet ik zeggen. Uh, ja, het is een beetje het liedje over een leven van een uh, jong iemand. Zonder Justat, dus uit uh, Noorwegen. En daar gaan we even naar luisteren. Ben ja, benieuwd. De is spuit. Ik heb er gott in blind. Ik heb het gevoel Zo vage die noden altijd ontleen, maar daar kan ik verstaan. Je bent uit een Die willen Ja, dat was het nummer van uh, staat Zeker een aanrader uh, om uh, hem even gaan te gaan opzoeken als u dit een lekker nummer vond. Ik is om die Andra. Hij heeft het nummer dus. en uh, Ook al heeft u er niks van begrepen. De uh. muzikale klanken waren in ieder geval aanwezig. En ook, uh, ja, wat vond jij van het nummer, Mike? Ja, nou, het klinkt wel lekker, maar of ik het zelf zou luisteren, ik weet het niet. Dus, uh, het is in ieder geval wel een aanrader. En uh, even kijken, ik uh, lees hier net een artikel... Uh, drie tips om duurzaam te ondernemen met je vleermuisrestaurant. Wat? Ja. Wat van de speld? Ja, het is van Ik net de speld inderdaad. dat het wel. Het is van de speld <laughs> inderdaad. Nou ja, bijvoorbeeld uh, tips. Uh, je hebt sinds vorige maand een vleermuisrestaurant. Maar je hebt één probleem. Je hebt geen duurzaamheidslabel. Het is waarschijnlijk daarom dat alle klanten wegblijven. Hierom uh, drie tips om duurzaam te ondernemen met je vleermuisrestaurant. Uh, Haal je vleermuizen uit Nederland. We zien vaak dat restaurants hun vleermuizen ingevroren... en wel helemaal uit China halen. Nergens voor nodig. In Nederland stikt het namelijk ook gewoon van de... Uh, van de... Uh, nee, die ga ik niet die, voorlezen. Het niveau is weer heel hoog hier. Van ja. de voorlezen. Uh, ze zijn wel iets duurder... maar je doet de planeet en een enorm plezier mee... om ze gewoon lokaal te vangen. Mm -hmm. En niet onbelangrijk... de klanten waarderen het enorm. Dan uh, als tweede tip... zorg voor diversiteit... Wat je vaak ziet bij vleermuisrestaurants... ja, je komt ze vaak tegen... is dat ze wel praten over inclusiviteit... maar er niet naar handelen. Bij 80% bestaat anno 2020... nog de hele menukaart... alleen uit watervleermuizen. Zoek verder dan je neus lang is... en voeg ook een laadvliegers toe. Grootoorvleermuizen... of een baardvleermuis niet te vergeten. De diversity is the key. En uh, ja, toen ging de vleermuis in de soep. Toen is het allemaal begonnen... Uh, maak 10% van je winst over naar bestrijding van infectieziekten. Uh, ja, om uh, toch wel mooi om dan een beetje een soort benefietactie met je vleermuisrestaurant uh, op te zetten. Dus hierbij de tips. Over, Ik heb ook over... nog een tip. Plaats je vleermuis wel eerst twee weken in quarantaine. Dat is misschien veilig voor je klanten. Ja, kanten. Voordat, uh, voordat ze inderdaad uh, binnenkomen. Okay, niveau ligt weer echt hoog hier. Ja, of, uh, ja, of geef je vleermuizen een uh, uh, mondkapje voordat ze in de soep gaan. Misschien is dat ook een handige. Nee, uh, in ieder geval. Hopelijk Dat heeft u wat slecht. aan gips. tips. Laat het ons weten uh, via social media. Vleermuisrestaurant. Uh, Ik wens u veel succes mocht u er een hebben. En dan, uh, dan uh, horen we later daar meer over. Uh, maar hopelijk hebben we hier mijn tips gegeven voor een duurzaam vleermuisrestaurant. Dan gaan we weer even over naar uh, muziek en wel een hele bijzondere, namelijk Mike, jij hebt ook weer een nummer meegenomen. Ja, wat jij net zei over het uh, Noorse nummer. Ik was, uh, zei je dat, ik was muziek aan het luisteren en ik kwam deze niet tegen. Ik had het ook, ik was muziek aan het luisteren en ik dacht, hé, hey, dat klinkt best wel lekker. En, en, dan, en dan bleek het een nummer en te Toen zijn. ben ik eens even wat riesig doen naar het nummer, want dan heb je zo nummer en denk je, waar komt dat vandaan? En dan kom je erachter dat het een Broadway musical is. En um, Het is van de musical Wicked het is een, de, het is, Ik heb de popversie uitgekozen dus Dat geldt namelijk twee minuten dialoog In ieder geval, uh, ik kwam dus tegen En ik denk, nou ja, kijk Broadway is nu toch nog dicht tot Eind van het jaar, dus wat is er nou bezig Dan toch even naar wat muziek luisteren Dus ik heb gekozen voor het nummer Divine Gravity Het is gezongen door Ediment zelf, wat ik net al zei Dit is dus de popversie, dus niet de musicalversie Om eventjes, uh, wat ik al zei Twee minuten onnodig dialoog te voorkomen Klinkt net zo lekker. Alleen dan gewoon ja, wat minder dialoog. We hoor dus uit de musical het Musical uit 2003. Een tijdje geleden alweer. Maar mega populair op Broadway. Maar goed. dus. Uh. En ook dit nummer inderdaad. En uh, Idina Menzel heeft het destijds gezongen? Ja. In, ja dit, dit is een versie. Voor mij is deze versie uit 2007. Okay. Maar de musical versie is uit 2003. Oké. Okay. Klinkt best lekker. Nou, we gaan luisteren. Ja. Define Gravity van Idina Menzel. Damen Cell. Divine Gravity. Ja, goed nummertje. Zeker een mooi nummer. En uh, ja, eigenlijk uh, heeft deze zangeres uh, allemaal van uh, dit soort nummers. Uh, in ieder geval heel mooi gezongen. Um, ja, wat, wat, hoe, hoe noem je dit soort nummers? Daar ik kwam heb ik even in. Geen idee. Nee, inderdaad. Nou ja, dit, mooie nummers. Het zijn Dat goede je, nummers, laat ik het zo go, zeggen. Goede ja. goeie, goeie muziek. Um, even kijken. Het uh, nieuwtje wat we vandaag ook nog opviel, is dat het Spaarne gasthuis waarschijnlijk het eerste ziekenhuis van Nederland gaat worden die een 3D voedselprinter in werking uh, gaat stellen. Um, even kijken, en dat uh, de printer die perst als het ware het voedsel uit een dunne naald uh, uh, in de machine en terwijl het apparaat in verschillende richtlijnen beweegt, uh, bouwt zich per dag uh, per laag een vorm op. Een vormpje komt minimaal 10 minuten, uh, kost minimaal 10 minuten om te printen. Ook kan met een klein uh, klontje in de voeding de printer uh, wel vastlopen. Dus die technieken moeten nog uh, ontwi ontwikkeld worden. Maar dat gaat ook uh, heel veel voordelen hebben als zo'n 3D voedselprinter in werking stelt. Vooral voor de patiënt. Uh, ja, moeilijk kunnen slikken. Uh, even kijken. Gebonden zijn aan, vloe aan een vloeibaar dieet. Of geen, geen groentelusten. De 3D-voedselprinter is aangeschaft om het eten tijdens ziek zijn iets prettiger te maken. Uh, met name voor uh, oudere patiënten, maar ook uh, jonge uh, kinderen. is dit uh, apparaat een fijne uitvinding. doordat je voeding in alle gewenste vormen kan laten printen. Ja, het is toch wel ik weer een innovatie. Het is best wel weer creepy eigenlijk. Dat je tegenwoordig. Ik heb tegen, het dingetje wisseling is altijd. Je hebt van die dingen, van die uitvindingen. dat je denkt, hebben we dat nou echt nodig? In het begin. Maar als we dan een paar jaar verder ontwikkelen... denk je, ik wow, kan het echt niet meer zonder. Ik denk, dat dit, ik denk als dit goed werkt... dan was het misschien ook alweer zoiets. Ik kijk, nu denken we, waarom hebben wij ooit... een 3 d voedselprinter nodig? Hetzelfde eigenlijk met een gewone 3D-printer natuurlijk. Dat was een grote trend een, jaartje, een paar jaar geleden. Uh, nu is het, hoor het er niks meer van. Ondanks dat het toch goedkoper is geworden. Maar de techniek is eigenlijk niet verder uh, geëvolueerd. Dus het is eigenlijk nog steeds hetzelfde... als een paar jaar terug met 3D-printen. Als dit bijvoorbeeld wel door evolueert... kan dat eens dus een keertje superhandig worden... natuurlijk voor van alles. Ja, zeker als dat misschien ook... Uh, en ja, inderdaad, nu voor het eerst in werking in het ziekenhuis. Uh, dat is mooi inderdaad uh, voor de patiënten uh, daar. Dat uh, inderdaad, wat, uh, wat ik al zei, uh, dat je in verschillende allerlei vormen voedsel kan maken. Dus voor mensen op maat uh, dat kan maken. Ja, het is, het is wel iets cools, maar ik weet niet of het echt voor nu nog handig is. Maar het kan nog komen. Ja, het uh, kan nog komen inderdaad. En uh, we, we gaan het volgen. Het is in ieder geval... Weer nieuwe technieken en die zijn altijd uh, interessant. Wij gaan nog even naar muziek. En wel van een uh, hele bijzondere artiest. Even kijken, Dit die nummer ga ik zo even opnieuw aanzetten, want hij begint meteen met Je denkt, zingen. Oh, we gaan nog even de intro doen en dan gaat hij gelijk weer. Uh, naar... ga, gaat hij meteen weer zingen. Nou ja, ja het, het, nou, de, de, het nummer is van Avicii, uh, de DJ die dit jaar al. Uh, Alweer twee jaar geleden... Twee jaar, ook best wel een tragisch verhaal hoor. Twee jaar geleden is dat hij alweer is overleden. Ja, iedereen heeft dat verhaal wel meegekregen... die een beetje fan was van zijn muziek van Avicii. En uh, ja, het nummer dat we nu hebben klaarstaan heet The Nights. Dus daar gaan we even naar luisteren.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 Stars. He said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I've guide you home no matter where you are. One day my father, I need to son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, you get We gaan swingend richting het middaguur hier op ZFM Zandvoort met Avicii. Het nummer The Nights hoorde u? Goed nummertje. Zeker, lekker nummer. En uh, om een beetje, ja, het heeft natuurlijk altijd een beetje de sfeer van een festival. Uh, maar ja, die komen er niet deze zomer. Wat uh, wel deze zomer uh, komt op het circuit van Zandvoort is een Nederlandse kampioenschappen voor inline skaters. Deze wordt georganiseerd op zaterdag 29 augustus gehouden dus op het circuit van Zandvoort. En nog nooit eerder organiseerde de KNSB... een skielewedstrijd op het Zandvoortse Autocircuit. En uh, ja, met het oog op de terugkeer uh, van de Formule 1 in Nederland... Uh, ja, uh, werd het circuit in Zandvoort natuurlijk compleet gerenoveerd. Omdat er, uh, en is nu uh, omgetoverd in een volwaardig Formule 1-circuit. Maar ja, zoals bekend, in mei is de Formule 1 niet doorgegaan uh, uh, vanwege de corona... Uh, uh, wat dus wel deze zomer uh, gaat plaatsvinden op het geluknieuwe asfalt, uh, is dus dat uh, Nederlandse kampioenschappen voor inline skaters uh, ja, voor, voor deze skaters zouden het Nederlands kampioenschap op de baan uh, en het NK op de weg uh, eigenlijk in het week van 21 tot en met 23 augustus in Heerenveen uh, en uh, Wolvenga in Friesland worden verreden maar uh, die evenementen gaan niet door, maar ze hebben dus toch uh, een plekje gevonden en dat is wel op een Best heel speciale plek. Het wel een interessante locatiewisseling van Friesland. Ja, waarom. inderdaad. Uh, de inline skate evenement op zaterdag 29 augustus. Zet het in je agenda, want dat wordt wat, want er mag ook publiek bij zijn. We hebben nu dat spannend moment met die laatste bocht die nu zo benk ja, is met inderdaad. inline skate. Het wordt even te interessant. Nou, dat dat gaan wordt gaan interessant om te zien. Uh, we ja. gaan nog even naar muziek. Hier is uh, superstar van uh, Beatrice. Superstar, de achtergrond. Maar uh, wij gaan even het programma afronden Want het is al, uh, we gaan alweer richting 12 uur naar het nieuws. Ja, en het was maar weer een uitzending hè, van uh, ZFM Zandvoort. Hier op de ochtend tussen 10 en 12. Dat was de laatste van deze week. Uh, vanmiddag gaat uh, ZFM Zandvoort natuurlijk gewoon door uh, met een uitzending om 5 uur met uh, Walter Zand. Uh, voor Zandvoort en de regio ook uh, wederom weer uh, met ook uh, toeristische informatie daarin. En natuurlijk de lekkerste muziek. Uh, morgenochtend uh, is natuurlijk Toebak Leef weer terug om uh, 8 uur. En uh, om tussen 11 en 1, zoals u de laatste weken van ons gewend bent, is er weer Goedemorgen Zandvoort. Dus uh, daar zeker ook naar luisteren met onder andere uh, gasten als Gerry Rutte met het maandelijk gesprek uh, met Pluspunt. En uh, ook uh, wordt de uh, buurtbemiddeling in Zandvoort besproken. De wethouder Raymond van Haften, de gloednieuwe wethouder... is in een kennismakingsgesprek met presentator Irene de Jager te gast. Astrid van der Veld van Gemeente Belangen-Zandvoort over de nieuwe coalitie. Remco Wienia, de nieuwe directeur van Pluspunt en hij stelt zich voor. Elmira van Grietschoten. Chiroudi, de ijssalon in Zandvoort, gaat ons verlaten. Daar allemaal meer over morgen in dat programma. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Uh, Mike ook bedankt. Ja, geen probleem. Dat was uh, weer een gezellige uitzending. Zeker. En uh, dat gaan we volgende week weer doen. Want dan staan we hier weer tussen 10 en 12. Tot volgende week. Ik wens u een fijn weekend. Ja. Hier is Home Sweet Home. Tot volgende Home. week. Tot volgende week. Hier is Home Sweet Home. Want dat gaan wij ook van Motley Crew.